Clement Peters met het NOS -journaal. De Macedoniërs die vandaag hun stem uitbrachten in het referendum, hebben massaal gekozen voor de naam Noord-Macedonië, zoals de regering had voorgesteld. Maar of de regering dat als een overwinning ziet, is sterk de vraag. De opkomst blijft vermoedelijk steken op zo'n 35%. Tegenstanders hadden opgeroepen tot een boycott van het referendum. De mogelijke naamsverandering van Macedonië gebeurt mede onder druk van Griekenland, dat de naam Macedonië claimt voor een van zijn eigen provincies. Het Griekse en Macedonische parlement... moeten de eventuele naamsverandering nog goedkeuren. Het officiële dodental van de beving en de tsunami op Sulawesi... staat inmiddels op 832. Maar de Indonesische vicepresident Kalla... houdt rekening met mogelijk duizenden slachtoffers. Lokale media melden dat het aantal al boven de 1200 ligt. De Europese Commissie heeft 1,5 miljoen euro... beschikbaar gesteld voor noodhulp. De hulp komt maar moeizaam op gang. Het getroffen gebied is lastig te bereiken. Veel wegen zijn onbegaanbaar. Omdat het vliegveld is beschadigd... kunnen er alleen kleine vliegtuigen landen. Zes mensen in de Duitse Bottrop vlakbij Oberhausen hangen op grote hoogte in een mandje van een gestrande luchtballon. De ballon is tegen een hoogspanningsmast gevaren en zit nu vast in de mast op een hoogte van 75 meter. Elektriciteitsbedrijven hebben de stroom van de leidingen gehaald en reddingswerkers proberen de passagiers te redden. Volgens de Duitse brandweer kreeg de luchtballon te maken met een valwind, een sterke neerwaartse luchtstroom. De ballonvaarder gaf nog gas, maar een zijwind blies de ballon tegen de mast waar die bleef hangen. De gezochte Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont... komt dinsdag naar Nederland. Hij is de gast in het debatcentrum De Bali in Amsterdam. Puigdemont werd begin dit jaar opgepakt in Duitsland... op verzoek van Spanje. Puigdemont leidde de beweging die Catalonië wil losmaken van Spanje. De Spaanse justitie trok uiteindelijk het uitleveringsverzoek in. Sindsdien woont de politicus in Brussel. Hij gaat in De Bali spreken over het thema boede in de samenleving. Het weer. Vanavond bewolkt, er valt een bij. Vannacht koelt het af naar zo'n 5 graden. Morgen is soms zon en af en toe een beetje zin in zandvoort. Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu het laatste uur. Jezus She, Mystery.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 magic woman A puzzle to me How she makes me fly I'm happy you see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 Het weer. Vanavond bewolkt, er valt een bui. Vannacht koelt het af naar zo'n 5 graden. Morgen soms zon en af en toe een beetje. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu het laatste uur. She is a mystery. She's a magic woman Up the ocean running fast along the sand the spirit born of earth and water Between the silence With sex and love